Plotlewin met het NOS-journaal. In Washington zijn tienduizenden aanhangers van president Trump... de straat om gegaan om te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag. Ze geloven, net als Trump, dat er bij de presidentsverkiezingen is gefraudeerd. Ook in andere steden staan pro-Trump demonstraties gepland. Ook zijn er tegendemonstraties aangekondigd. De politie is massaal op de been om confrontaties te voorkomen. Mensen met informele schulden dreigen door de coronacrisis nog verder in de problemen te komen, waarschuwen hulporganisaties. Het gaat dan om mensen die een lening hebben bij vrienden of familie. Dat staat vaak niet op papier, maar het moet wel afgelost worden. Omdat het geen officiële schuld is, komen ze vaak ook niet in aanmerking voor hulpverlening.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 Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en er kan een bui vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen gaat het in de middag flink regenen en waait er een forse zuidelijke wind. De temperatuur blijft vrij zacht met 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Werkzaamheden over vertraging op de A10 West tussen Afrit Haarlem en knooppunt Komplein. 4 kilometer file. Met een kwartier vertraging zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 El creer que soy een parte de tu sueño ben, me devuelve de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 Canear mi corazón con la mentira de pensar que soy el dueño de tus besos y que tengo tus caricias, por un de tu amor, por un trozo de tu vida, la yo te la daría solo a ti por un poco de tu Kusje voor jou. Ga ik naar Mars. Oftewel, dat is uh, Julio Iglesias. For un poco, that one more. Eh, heerlijk, je krijgt weer het zomerse gevoel, Bert. Zo is dat. Ja, waar ga je naartoe, saaien Hè eh? Waar ga je naartoe, zijn je? Voor Voor een kusje van jou ga ik naar Mars. Dat is wat uh, Julio zingt. Oh, mijn nou, bebp zet helemaal te kleuren hier. <laughs> ja, ik weet niet of jij dat ooit tegen Bert hebt gezegd, Bert. Nee, ja, nee, ik zeg heel andere dingen. GELACH <laughs> <laughs> Dat is wat ik toch wil. Hoe je dat jou je regen, je je je je ja, zo. Ja, maar dat klinkt een beetje op zijn Frans, denk ik. Hoe niet? Poulet ou ja. Cougé. Ja, zeker zo. GELACH <laughs> <laughs> ja, Dat is wat ik toch helemaal op het gezicht Ja, maar heb je zelf ook groei, hoor. Absoluut. Ja, heerlijk, hè? Ja, hoor, ja, je krijgt inderdaad in die zomaar Ja, ja, ik, ik, eh, op de een of andere manier krijg je altijd inderdaad een zomerse gevoel altijd eh, dat je zegt van uh, ja, ik wil wel weer op vakantie eigenlijk. Ja, ah, ja, ik ja jou wij, wij hebben wij, we, ik zal je zeggen zeg ja. Wij hebben net hebben we de de daar we het niet bereiken. Wij zaten eventjes uh, te, te googelen en uh, te kijken op uh, op, ik het, op voor een reisje. Want ja, we willen met Kerst willen we toch we willen wat aparts, weet je, maar je mag ja. ergens naartoe. Nee. Wij zaten juist tegenovergesteld van die warme zomer. Wij zaten helemaal midden in de nou, winter. We dachten ja, ja, uh, van Lapland. Ja, Lapland. Ja, je dacht van de skibox op het dak en uh, de skier erin en uh, gaan. Nou, ik weet even... Kijk, het nou, nou, wordt, wordt er met mij niet... Nou, dat wordt het net niet, hoor. Die houdt ergens wat, die is niet veranderd. <totiging> je wordt van jaren poten. Zo zeg. Nee, het is wel zo, kijk. Het is altijd leuk, want het is altijd sneeuw, dat is altijd gezellig. Ja. Uh, het is wel altijd donker, dat hebben we gezien. Ja, maar dat ja, is, echt op kaart. Ja, kaart. Ja, kaart. is ook een gezellig. Ja, is ook wel gezellig. Je komt in 24 uur gewoon lekker gezellig bij de open haard, weet je. Ja. Er Ook ook gewoon golven, heb je daar geloof ik ook. Ja, dat is heerlijk. En je mag daar gewoon met meer. zitten. Het lijkt wel wat het schijnt uh, dat het dat de coronavirus, de ja. coronavirus. Ja. De corona. ja coronas. Ik heb last van mijn corona. <laughs> een nieuwe titel. Maar dat schijnt niet tegen de kou te kunnen. Nee. Oh. Dus. Nou, dan, dan, dan moeten we daar naartoe. Nou, ja, dat wou ik zeggen. Dat staat op ja, hout te dat kijken. Niet zeggen, gaat het hele toontje in nou een ja, ja, ja, ja, in een ja, Want Oostenrijk gaat nu niet. Nee, precies. Maar die gaat helemaal op slot. Lapland is the place to be. Ja. <laughs> daar, zijn, daar zijn weinig mensen, dus daar heb je weinig last van. Zo is het. Anderhalve gemeente kennen ze niet eens. Ja, ja het, is, het is alleen vroeg donker. Ach, ja, ja, dat dan ja. Dat ja, dan krijg je gezellig. Je kan niet alles Ja, dan het je gezellig in het, in het, in het, in het nest. Uh, in zo. Ja, en je weet, ook, je weet ook dat je zo'n speciaal pak aan moet, hè? Oh ja? Ja, want ja, het kan behoorlijk koud zijn. Een lapje Nee, maar ik neem aan, als je, als je, als je naar Lapland gaat, dan, dan moet je natuurlijk ook in die in die Ja, dat ja, kan jij nou? Dat is een hoor. Ja, dat heb we ook helemaal Ja, we gaan helemaal Frit. Ja, en dan moet je zo'n pak aan. Nou, ja. dat, dat, gaat, dat gaat helemaal lukken. Ja, nee, dat gaan we doen. Dan, dan, dan moeten je ook even kijken. Ik zit altijd te kijken en te denken, van nou misschien kennen we als je in ook wel meenemen. Ja, die zijn ook met z'n tweeën alleen. Hè? Ja, daarom. ja, ja alleen Die zijn een raar gedoe op dit. Iedereen die zit een beetje misschien wel alleen met de kerst, weet je. Een raar gedoe. Je kunt ja, uh, niet Wat vind ja. je nou toch? Wat? Maar ook, uh, ook het idee... Wat, wat vind jij van het idee dat je dus oud en nieuw hebt zonder vuurwerk? Ja, ja ik, ik kan me er niks ja. meer voorstellen. Ik kan me er helemaal niet meer voorstellen. Nee. nee. Ik weet wel... Kijk, mijn, uh, uh, vroeger was het wel zo. Nou was er nog geen vuurwerk... En uh, ik weet, dat heb ik van mijn moeder tenminste gehoord. En dan stonden ze op mijn balkon, met van die deksels, stonden ze het, het, het, het oude jaar uit de, de, de hengsten, zeg maar, met die deksels. Ja. Ja. Nou, ja, maar je denkt dat we tegenwoordig morgen geen geluid meer Ik krijg geen geluid meer. <beneden>. <hullough> <hullough> nou, ja. ja, ja, nee, van, van het. Van het van, al, ja, wat is het? was geen aluminium. Het was gewoon een soort gietijzer, heb ja. wel, weet je? Het was van die Ja, dat is inderdaad gietijzer. Ja, ja, ja, Dat is dat Daar stonden ze mee te hengsten in plaats van het vuurwerk. Ja. Misschien moeten we gewoon weer terug naar dat soort primitieve dingen. Dat heeft ook wel wat gewoon gezellig buiten met z'n allen. En een beetje op, uh, ja, op, uh, op blikken slaan of wat dan nou... ook. Ja, ja nou, maar uh, ik denk ja, er mag geen vuurwerk afgestoken worden. Maar we gaan wel uh, met melkbussen karbiet uh, schieten. Ja. Ik denk, ja, wat is er nou gevaarlijk? Ja, ja, ja dat slaat helemaal nergens hey, Waar haal ben jij melkbussen dan? Melkbus vind gewoon het licht overal uit uithalen. Ja, dat is waar. Maar ja, waar haal jij wel ja, bus we vandaan, liefdaad. hè? Hey, waar haal jij welk ja. bus vandaan? Ja, ja die, die, die boeren, die, die, boeren die, die hebben gauw handel. Ja, ik ben. En je toch een beetje geen Ja, toch? Maar <laughs> ja, ja, goed, als je ons mist met de, in de simmer, dan weet je dat ze het weer lop loopt. Ja, op de slij, hè? Ja, ja zeker nou, maar, dan, maar ja. dat doen we even zo dan gaan we nog eventjes natuurlijk bellen. Oh, dan, dan maar ja nou, nou, Jij mag alles meemaken ik, hoor. Ik neem mijn mobieltje, met ik wel mee. En dan zit ik nog aan ook, Frits. Ja. <laughs> ja, mooi. Maar dan moeten we ook een foto hebben. Ja, nee, wat dacht jij? Dit ja, ga dan je dan, krijgen. ga je absoluut krijgen. Als we er zijn, dan ga je, dan gaan je krijgen. Krijgen, het krijgen. En wij dachten dus van, ik weet niet of je dat klaar staan maar omdat we het nog niet allemaal weten. En weet je, je bent al die berichten aan het lezen, dachten wij aan het liedje, je weet het niet. Want we weet je het? nog niet met zekerheid natuurlijk, hè? Nee, voor vandaag om te draaien bedoel je? Ja, wat doe je vandaag? Nou, je weet, weet het niet. Laat me misschien even kijken. Uh, even kijken. Met je staan op. Ik ben heel druk ja. bezig. Ja. <laughs> jee! Ja. Ja, ja, uh, oh jee! Oh jee! Oh jee! Oh jee! Oh, oh, ja, ja, ja, ja. Uh, kijk, ja. hoor. Maar goed je. Ja beste dus de mensen, ik zou zeggen, ja, bekijken eh, eh, het even goed wat je allemaal gaat doen met de kerst. Want het, eh, het wordt even wat anders dit jaar, hè. Ja. Het is niet alleen geen buurwerk meer. Maar ja, eh, misschien zit je wel helemaal alleen met kerst. met z'n tweeën. Dat ja. kan zo maar kunnen zijn, natuurlijk. Ja, want eh, nou ja, in ieder geval, de mensen die eigenlijk eh, normaal, gespro normaal gesproken altijd eh, een, lekker naar een, een cafeetje gaan, waar ze kerst gaan ja. vieren, ja, nou. dat, dat, dat zit er nu ook niet in. Ian. Dus nee, daar weten we alles van, Bep. Met dat ons ongezellig is het ook allemaal? Ja, ja, dat is. Uh, daarom zeg ik, het is een hele rare. Uh, ja, ja. Rare, gure uh, periode. Nou, laat ik het zo zeggen. Het is een lange tijd om met Zo, ja. Ik heb hem ja. gewoon voor betere is op te Dus we doen ermee wat we mee kunnen doen, wat dat betreft. Ja. Heb je nou gevonden? Hoe zit het nou? Nou ja, uh, ik heb hem. Ik heb hem hoor. Ja. ja. ja. <laughs> je weet het niet, hè? He. Dan zeggen we maar één ding. Mensen, het weer een hele fijne week. Volgende week zijn we absoluut weer terug. En dan zeggen bep en ik altijd... Ah. Aju. Zo is het. Hé, hey, groetjes en goed weekend, hè. Ja, ja, ja jongen. En jij nou. Dag hoor. Dak. Hoi, hoi. Hoi. was nooit hier, maar Ho altijd daar. Dat vond ze toch wat En op een dag ze had wat jeuk. Dacht zij, ik ga naar oh. vuur, Maar was de buurman geen bij. En boord stond daar ineens, een ah, hier voor de deur. Foutje! Ja, ik weet het niet, je weet het niet, het kan ook allemaal oh, nog nee. net een dikke anders zijn. En je weet het niet, je weet het niet, het is maar net, hoe jij jezelf ziet. De buurman, een beroepslebiel, las ooit een naar bericht, een overlijden. Advertentie met initialen van zijn nicht. Totdat die weken later nog steeds geslaagd uit Het lood, zijn lichaam tegen het lijf. En zij zegt: met: jij was toch dood? Och, ja, je zegt het niet, oh, je wat denk het <laughs> Ja, je weet het niet, je weet het niet. Het kan ook allemaal nog net een dikke anders zijn. Ja, je weet het niet, je weet het niet. Het is maar net hoe jij het zelf ziet. Opa Piet dacht heel spontaan, laat mij die feestjes ondergaan. Want met zo'n pop als perkament, geeft niemand je nog een cent. Maar toen hij kwam van de klus en zijn ogen opendeen. Was er geen moer veranderd, maar had hij wel ineens Kupzee. Krijg nou Tieten. Oh, ja! Niet Het kan, kan op alle mannen, mannen dit een dikke anders zijn. En ja, je weet het niet, weet je weet het niet. Weet het is maar net hoe jij niet het zelf ziet. Ja, ook niet natuurlijk. Ome Wil, die nam een pil. Hij wou nog graag een keer van Wil. Hij keek spontaan zijn buurvrouw aan. En dacht, ik lag me gaan. Maar zij was niet van gisteren. En ook niet van vandaag. Dus voor het wist, zat hij zelf met een staande een stander, een antiek hangertje zal je bedoelen. Oh, je weet het niet, je weet het niet. Het kan ook ja, allemaal nog net een tikkie ambt zijn. Nee, ja, je weet het niet, je, je weet, weet, weet het niet. Weet het is maar net hoe jij het zelf ziet. Als je alles wat er voor oh, je is, dat geeft toch straks Ja, dat was de lol. Het snel van Dat Als het soms wel even prettig kunnen zijn.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 Ja, of niet. Jawel. Zo, so, dat was hij dan. De Zijklijn van Bab en Bed. Dit is Danny Poppinghouse. En jij hoeft niets meer te zeggen. We gaan zo bellen met Corrie Gillings. Jij hoeft niets meer te zeggen. Of uit te leggen. Ik weet genoeg. Het is beter daar.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 Ik dacht dat jij voor mij de ware was Totdat mij verteld werd dat jij toch niet zo eerlijk was En ik de berichtjes op je telefoon stiekem las Jij hoeft niets meer te zeggen Of uit te leggen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 Dit van jou nooit verwacht, want jij doet je toch altijd heel heilig vol. Hij Hoeft niets meer te zeggen. Hier bij ZVM Entertainment Pierte de blokjes van 8 uur op die 1069, 104.5 op de kabel en natuurlijk kanaal 40 uh, Zigo En natuurlijk DHB plus 6a. En we hebben iemand in de uitzending. Corrie, Geelings. En ik zou zeggen, hele goede avond. Goedenavond. Hey, wat was je aan het doen? Uh, ik was me net voorbereid bereid om even een hapje te gaan eten. Ah, later eten. Ja, ik ben altijd een, een beetje een late eter. Uh. <laughs> Ja, ja, ja, ja, dat zou je sowieso gewend zijn denk ik, in, de, in dit vak. Ja, maar eigenlijk voor, uh, voor de tijd al hoor. Ik, uh, ik ben altijd een beetje een late eten geweest. Ah, oké. Okay. Nou ah, ja. Ook, uh, sporkus, hoor, dat duurt altijd even voordat het bij mij op gang komt, zeg maar. Dus morgens ja, uh, ja, ja. eet ik bijna niks en dan uh, ja, eet ik eigenlijk uh, later. Ja. Op ja. normale tijdstippen uh, Ja. Nou, okay. nee, ik ken het. <laughs> hey. En vooral in de. Als je nog even wat te doen hebt, dan ja. stel je het wel eens uit. Ja, nou ja, ik zeg altijd, uh, ja, je hebt altijd de druk om te eten, laat ik het zo zeggen. Nou, voor mij... Uh, <lacht> <lacht> <lacht> ja, ja af, en toe, af en toe denk ik van, nou, moet het nou echt? Ja, ja het moet echt. <lacht> <lacht> ja, Ook die, die, ook die uh, situaties, die ken ik, ja. Ja, ja, ja. Hey, maar uh, ja, we bellen eventjes uh, vanwege jouw uh, single. Altijd weer die lach. Klopt, ja. Ja. Wat, uh, wie is daar op het idee gekomen? Kwam je zelf op het idee? Of, uh... Nou, uh, Altijd Weer Die Lag is een uh, is een uh, van mijn uh, tweede album, wat in 2007 is uitgekomen. Ja. En uh, ik vond uh, mijn eerste album, vind ik uh, de betere van de twee, zelf persoonlijk. Ja. Maar ik vond uh, dat er op het tweede album uh, altijd zomaar ook wat liedjes stonden die wat meer aandacht verdienden. En uh, uh, altijd met die lag is daar één van. Uh, omdat, ook omdat hij nooit als single is uitgekomen, maar als albumtrack. Ja. Maar ik vond hem uh, nog altijd heel erg leuk. Hij werd me altijd nog veel gevraagd bij optredens. Dus uh, ja, ik heb daar op een gegeven moment een... Uh, een uh, een nieuw jasje. Een, een seintje gegeven aan uh, Frank van Kooijen. Van uh, luister eens naar dat liedje. Is dat misschien iets voor uh, een in een modern jasje te steken? Ja, ja. En, uh, ja nadat Frank daarnaar geluisterd heeft... Uh, was hij dat eigenlijk wel met me eens en zijn we aan de slag gegaan. Ja, en uh, nou ja, het resultaat is het. Het resultaat is het, ja, klopt. Toch? Hé, hey, en um, ja, ga, je, ga je ooit nog een album maken of niet? Ja, die ben ik aan het maken nu. Nu ben je bezig met de album en wanneer gaat die uitkomen? Uh, die staat gepland voor... Uh, ik pummel dan niet per direct op vast, omdat we nog, uh, nog uh. altijd met de, uh, met de coronamaatregelen leven. Maar... Ja. Uh, uh, hij stond eigenlijk gepland om uh, na carnaval vorig jaar uit te brengen. Dus het voorjaar volgend jaar. Oké, okay, een beetje tegen de zomer aan zeg maar. Ja. Hopen we dan. Ik, ik, ik zat te denken aan de lente eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ik, ik hoop dat het inderdaad dan voorbij is. Althans, voorbij helemaal niet. Maar dat, dat, dat, dat zal nog enige tijd duren. Maar ja, in ieder geval dat het weer allemaal een beetje leefbaar is. Ja, ik, uh, het ziet er in ieder geval uh, goed uit nu op dit moment. Als ik ja. hoor nieuws dat er uh, ja, vaccinaties uh, in de buurt zitten. Bij, uh, en uh, ja, ook sneltests gaan komen voor bijvoorbeeld uh, eetgelegenheden, uitgaansgelegenheden en ja. festivals en evenementen. Dus dan zouden ze in principe al met sneltests kunnen gaan werken. Ja, en voor mij persoonlijk is het ook wel lekker om weer eens een keer naar een voetbalstadion te mogen. Want ik ben altijd een, een groot voetbalfan geweest. Ja, ja, ja. Ik, ik heb ook geregeld, dus uh, ja, dat, uh, dat doe ik ook al een jaar niet meer bijna nu. En uh, ja, dat vind ik, uh, dat is voor mij als hobby hobbyzijnde, is dat een leuke uitlaatklep. Dus ik hoop dat dat ook snel weer mag. Ja, nou ja, ik, zeg het, ik had het toevallig net af, ja Het is een beetje raar, hè. kerst en oud en nieuw. Uh, oud en nieuw zonder vuurwerk. Uh, ja, je... Bepaalde landen gaan dadelijk weer op slot. En, en, en ja, het is een beetje een rare, rare situatie. Ja, maar het Nederland persoonlijk ook uh, veel veranderen de laatste jaren. En uh, niet altijd uh, in de goede zin van nee Nee, nee, nee, klopt. Uh, laat ik het ja. zeggen. Er gaan uh, wel heel veel tradities gaan naar, de, gaan naar de haaien zo. Want uh, ja. uh, uh, uh, het blijft ook maar komen. Is het ene uitgesteld of aangepast, dan, uh, dan, dan gaat het volgende weer komen. Dan komt er weer een beeldenstorm. Dan komt er weer... Uh, uh, ja, van, nu mag er weer geen vuurwerk meer. Zeg ja. Ja. Ja. ja, inderdaad. Ja. ja, goed, de vuurwerk kijken, hebben we ook een klein beetje te danken aan de mensen die eigenlijk ja, ja, geen vuurwerk aan het afsteken zijn, maar aan bommen aan het maken zijn. Ja, precies. Ja, ik vind het een die... de jeugd. Omdat, ja, ik ben zelf zo opgegroeid met het vuurwerk. Ja. Op, op, op een veilige manier natuurlijk. Ja, ja. En, uh, ja, ik vind het sneuvel de jeugd van, uh, van nu, zeg maar. Uh, ik heb zelf ook beter kinderen. Ja. Ja, en die vonden dat altijd hartstikke leuk. Niet om het zelf af te steken, want papa en uh, oom Corrie, die gingen dat wel doen in de tuin. Maar hun vonden dat geweldig om naar te kijken. Ja, nou ja, ik, ik zeg altijd, uh, weet je, kijk, schaf het vuurwerk niet af. Maar doe uh, uh, doe, uh, maak een compromis in, verkoop dan alleen siervuurwerk. Ja, of doe het gecontroleerd. Laat iedere ja. stad zijn Show, uh... Ja, er zijn zoveel andere mogelijkheden, weet je. En, en, en, Kijk, om, nou zeggen, om nou gelijk abrupt te zeggen, joh, we stoppen de hele boel. Ja, dat vind ik ook sneu. Ja. En, uh, ja. en ik denk ook, als je, als je gaat zeggen tegen iemand dat iets niet maakt... Ja, ma dan gaan ze het juist doen. Want ja, jij mag geen lolly, wat gaat dat kind dan doen? Ja, ja, ja. dan gaat toch die lolly uh, zien ja. te bemachtigen. Ja, ja, ja. Ja. En, uh, ja. Ik denk, misschien moeten, moeten de steden en, en dorpen zelf overwegen om, uh, om een gecontroleerd vuurwerk, net zoals met Sint Maarten vaak gedaan wordt. Er wordt ook een, uh, door, uh, door steden of organisaties of verenigingen, ja. wordt het pashopen georganiseerd. Uh, ja, maar ja, Sint, Sint Maarten is eigenlijk een beetje uh, hier in Noord-Holland. Het is niet echt, uh, ja. de andere kant, uh, de, die, ja, die hebben er eigenlijk uh, weinig of, of weten niet eens dat het bestaat, laat ik het zo zeggen. Ja, bij ons in het zuiden wordt dat wel gevierd, maar dat wordt sint genoemd. Ja. Ja. Uh, ja, dat is eigenlijk gewoon het Limburgse Sint Maarten. Ja, ja. En uh, ja, hier worden nog uh, troshopen, worden, zeg maar, uh, aangestoken. En we uh, lopen de kinderen nog met lampionnetjes over de straat, ja. zeg. Ja, in ieder geval van de grote steden niet, laat ik het zo zeggen. Nee, oké. Okay. Maar ja, hier in het zuiden leeft dat wel, dus ja. <laughs> En, uh, <laughs> en uh, ja. Ik zou het zonde vinden als, als, als die kinderen dadelijk helemaal niks meer overhouden natuurlijk. Het moet wel leuk blijven. Ja, ja vind ik ook. Maar ja, ja, ik zeg altijd waar gaat het heen? We, we zullen het zien. Kijk, Toch? overal zullen voor- en tegenstanders van zijn. Maar ja, ja, ja. als je tegenstander bent moet je ook eens een keer iets los kunnen laten. Dat, dat, dat iets wel leeft in een land of dergelijke. Ja, ja inderdaad. Wat ik het wel mee eens ben hoor, qua tradities wat, wat aangepast zijn en, en dergelijke. Nou ja, gelukkig hebben we nog muziek, Corrie. Zeer zeker, maar dan moeten we wel... Uh, <laughs> ja, toch? Dan moeten we wel met de buur op kunnen. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. Maar dat komt goed, joh. Ja, daar ga ik ook wel van uit. Ik ja, zie het positief in. Ik ga lekker aan het werken aan mijn album. Uh, ik heb wat tracks al klaar liggen, dus... Uh, hey. ja, tegen die tijd hoop ik uh, met een mooi album uh, uit te komen en uh, er weer een land in te kunnen. We hopen... De... Ja, we hopen het eigenlijk met jou mee. En uh, ja, mensen kunnen jou nog ergens vinden? Ja, ze kunnen mij zeer zeker vinden. Allereerst uh, heb ik een uh, eigen website. Ja. Dat is www.corrigeerlings.nl. Corrie met ja, een y. Ja, met een Y, ja. Vind ik een leuk pagina op Facebook. Ook gewoon Corrie Geerlings. Ja. En, en uh, ik ben zelf uh, best wel actief op Instagram. Dat vind ik zelf de leukste app om te gebruiken eigenlijk. En uh, ja. dat is, uh, Corrigeer links en dan een laag streepje music. Ah, Oké, okay. Corrig corrigeer links en dan een, uh, ja, een downstreepje, zeg maar. Ja, underscore noemen ze dat, geloof ik. Uh, ja, ik, ik weet niet precies hoe, <laughs> hoe ze het noemen. Ja, <laughs> in ieder geval een... iets, iets lager dan normaal. En, ja. en dan uh, music, in ieder geval. Yes, dat is hem. Ah, Oké, okay. en uh, ja, natuurlijk ook op YouTube te vinden... Uh, YouTube, ja, daar sta ik ook op. Uh, alle streamdiensten eigenlijk wat een beetje van belang zijn. Uh, Spotify, Beezer, Beezer uh, uh, ja, noem, noem ze maar op, iTunes, Apple Play. Uh, ja, dat soort uh, streamdiensten. Ja. Zeg maar. En download sites. Daar staan, uh, staan al mijn liedjes eigenlijk op. Oké. Okay. hey, Corrie, we gaan, uh, we gaan je blijven volgen. Dankjewel, leuk. En uh, ja, sowieso zo, zo kijken wij naar, naar de album natuurlijk. En uh, ja, misschien dat je dan uh, ja, hier, de, hier in de studio uh, kan promoten, zeg maar. Ja, dat uh, zou het leuk vinden om een keer langs te komen. Ja, toch? Ik ja, hoop dat het tegen die tijd allemaal een beetje over is. Vooral in het voorjaar, hè? dat is dat bij jullie genoeg te beleven. Ja, ja, ja, ja. Ja, daar hopen we allemaal op. Ja, He, ja, want lijkt uh, ja. binnenkort. Ja, het is allemaal een beetje ook. Uh, ja, hier ook uh, is, is alles afgelast in principe. En ook ja, ja. met de zandsculpturen en dergelijke. Uh, Formule 1 ja, ja. hebben we natuurlijk uh, een pro ja, probleem mee gehad. en uh, Ja, weet je, er gaat zoveel weg en dicht. En uh, ja, het gaat gewoon niet door. Ja, het is, uh, het is heel, heel na. Ik, uh, ik had zelf kaartjes voor de Formule 1 race bij jullie. En ja. Ja, die zouden ook niet door kunnen gaan. En, uh, ja. Maar goed ja. nieuws, 5, uh, 5 september, dan, uh, dan gaat het door, hè? Ja, tot nu toe wel hè, dus... Uh, Toen, ja, ja. Maar we er dan uh, alsnog gaan, hopen Nou ja, het moest wel heel gek lopen, wilde het nu niet doorgaan. Ja, dat denk ik ook wel. Nou, kijk okay, Corrie, ik hey, ga draaien. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Dankjewel. En eh... Ik wens voor jou en de luisteraars. Sorry? Ik zeg, en ik wens jullie uh, en de luisteraars een fijn weekend toe. Dankjewel. Dankjewel, jij ook. Ja, hopelijk tot snel dan. Ja, zeker. Hey, we gaan hem draaien. Dankjewel. Hey, groetjes. Groetjes. Hoi hoi. Het is nu al een hele tijd geleden. Zoals je bent kwam je in mijn leven. Zomaar in was je plots verdwenen, maar jij komt altijd terug. Ik weet niet goed wat ik moet beginnen, want het gevoel zit te diep van binnen. Af en toe raak ik wel eens buiten zinnen, je bent me veel te vlug, maar dan zie ik altijd weer die lach. Vergeet ik. Weer alles voor een dag Want in je ogen zie ik alles waar ik naar verlang? Als ik je zie lijkt een seconde Hoor ik mezelf weer met de woorden vechten. Het lukt me niet om jou het uit te leggen wat jij met me doet, maar dan zie ik. Seconden en minuten lang. Ik weet alleen nog niet hoe lang je dit keer bijna blijft. Waarom laat jij de streek in onzekerheid? Die wondermooie laag. Die laag. Wat in je ogen zie ik alles waar ik naar verlang. Als ik je zie lijkt een seconde wel minuten lang. Ik weet alleen nog niet hoe lang je dit keer bij me blijft. Waarom laat jij me steeds in onzekerheid? Maar dan zie je... Stanford Radio 106.9 FM. Geweldige stem ook. Teddy Swims en I can make you love me. Ik zou zeggen. Ja. Ga zeker even uh, kijken. Oh, YouTube. Want daar uh, staan uh, ja, een heleboel clips uh, te bemachten. Kijken voor de, van, van, van deze man. Teddy Swims, dus. En I can make you love me. Uh, even kijken, wat gaan we doen. Uh, ja, we gaan op een plaatje draaien. En dan gaan we dadelijk eventjes bellen nog. Met Eddie Westen. En uh, ja. We beginnen met uh, Dana de Winner en ik doe het voor jou. U luistert naar Entertainment for You. Stay Ja. Dana Winner en ze had het over ik doe het voor jou nou, en doe het voor mij ja nee, we hebben weer iets, uh, iets iets moois gedraaid Eddie, wat vind jij ervan? ja, ik vind het prachtig ik ja. hou hier wel van hoor ja, je kent uh, ken Dana Winner ja, die ken ik zeker, ja ja, heerlijk. Ik vind het een, ja, ik, ik enigszins wat, wat concerten bij gewoon destijds. En uh, ja, heerlijk. Ja, ik vind het heerlijke muziek. Ja. Ja, ja. zeker. Hé, hey, maar uh, jij hebt ook uh, heerlijke muziek. Uh, ja, een beetje, tenminste, uh, wel gevoelig. Toen ja, ja. blijf je hier bij me. Ja, inderdaad. Uh, mijn nieuwe single Ja, ik ja. blijf ook gewoon bezig. Hè? Dus, uh... ja, ja. ja, maar dat, uh, dat, ik hoop niet dat het persoonlijk is. Nou ja, het is toch wel een klein beetje eigen ervaring. En uh, ja, de rest van inspiratie heb ik opgedaan aan mensen om me heen die die ervaring ook hadden. Dus, uh, ja, ja, ja. Ja, helaas, het is zo. Ja, ja, dit, ja, ik zeg altijd het hoort bij het leven, maar eigenlijk ook weer niet. Ja. Nou ja, goed. Uh, ja, ik, ik weet het niet. Uh, het is mij nou eenmaal gebeurd en met mij heel veel andere mensen. Dus, oh ja. ja, oh ja, ja, ja nee, ik ken er zo ik kennen ze zo over mee praten, maar ik bedoel, ja. We zitten in een tijd dat eigenlijk niemand meer wat, wat, wat voor elkaar over hebben. En, en weet je, ja. want, en tegenwoordig is het maar makkelijk, weet je? Nou ja, weet je, ja, het is op en het is klaar. En nou ja, weet je, gaan we scheiden, ja, doen maar. Weet je, dat. Ja, ja het, het ja, zit er niet meer in. Het, in. Ging, ging Het allemaal zo makkelijk. hè? Kijk, mijn verhaal, in, in mijn lied gaat er in ieder geval over, over ja, over. ...ontrouw en, en verdriet en ja. de gevolgen ervan binnen een relatie. En ja, ja, ja. ja daar, daar staan mensen die het nooit over komen. niet zo heel vaak bij stil wat er allemaal bij gebeurt. En eh, vaak is het ook zo, hè, want ik, ik zing daar dan over toch een beetje in, in, mijn, in mijn lied... ...en dat is dan een beetje een stille boodschap... Ja. ...dat er dan toch ook wel kinderen vaak betrokken bij zijn... Ja, ja, ja. ...die niet om de ellende hebben gevraagd. Nee, inderdaad. En dan, is het, uh, en dan is het eigenlijk zo belangrijk, kijk, ik zeg altijd, joh, hey, als, als jij er aan gaat, uh, doe het dan uh, gewoon op een normale manier. Hey, en, uh, ja. ja. Laat ja. kinderen sowieso niet de dupe ervan zijn. Maar wat dat betreft zijn volwassen mensen net kleine kinderen, hè? Ik wou, ik wou net zeggen, ja. <laughs> <laughs> ja nee, maar goed, we maken niet, meer mee, niet zo vaak meer mee dat, dat iemand nog 50 jaar getrouwd is, laten we het zo zeggen. Nee, dat klopt. Het, ga, het zal mij niet meer gaan lukken, hoor, in ieder geval. <laughs> maar je ook niet. <laughs> nee. nee. dat uh, helaas. Dus. Hey, maar, uh, ja, we, we, we, heb jij, uh, ben je bezig met een album, of... Nou, nou ja, een album vind ik een groot woord en ja, dat, dat stelt voor jezelf heel veel verplichtingen en ik wil ja. mezelf niet te veel verplichten. Maar ja, we, we zijn achter de schermen wel gewoon uh, en dan blijven we ook gewoon lekker bezig ja. uh, met, met het maken van nieuwe liedjes en muziek en dan zien we vanzelf wel weer uh, wat we uiteindelijk hebben gemaakt en wat we daarmee gaan doen we brengen een nieuw singeltje uit en dat doen we volgende week of volgende maand. En ja, we zijn gewoon lekker bezig en we zien wel wat ervan komt. En uh, ja, ja in, de, in dit geval hebben we nu dan deze single. Ja, want uh, je was hier uh, destijds ook in de, in de studio. Dat was uh, pff, volgens mij wel weer anderhalf jaar geleden, denk ik. Ja, twee jaar terug alweer Twee jaar terug, ja. Ja, ja. ja. ja want uh, uh, toen heb je hier uh, inderdaad nog uh, wat live uh, nummertjes gezongen. Ja, dat klopt. Ja, en dat, uh, even kijken. Ja, want ik heb toevallig laatst nog teruggekeken. We hebben, we hebben nog wat, uh, wat, wat uh, op internet staan, natuurlijk. Dus, ah, dat ja. is leuk, hè? Dat is ah, ja, ja, leuk. Ja, ja. ja en, uh, en zelf heb ik nog uh, de, de filmpjes die uh, hier in de studio nog gemaakt zijn, natuurlijk. Korte filmpjes. Dus, uh, ja. En, ja. Alleen, uh, alleen ja, daarvan is weer. Hè, en, en dan komt het weer. Ja, sta je hier in de studio en dan hebben we geen muziek. Snap je? Ja, nee, ja. Ja. Maar dat hoort er ook ja, mee. Ja, precies. En, en volgende keer staan ik weer bij jou lekker in de studio. En dan gaan we gewoon weer leuke dingen doen. Ja ik, ja, ik hoop het inderdaad gewoon weer lekker... Ja, een beetje misschien voorjaar, zomer inderdaad... Ja, weer een beetje te kunnen aanwakkeren hier ook. Oh. Ja, nou ja, goed, dat hopen we allemaal. Kijk, wij artiesten, die, die zitten ook al sinds februari een beetje allemaal stil. Ja. En uh, ja, dat is gewoon heel vervelend. Want het liefste wat wij doen, dat zijn de mensen een beetje vermaken en plezier bezorgen. En uh, ja, dat zit er gewoon heel even niet in. Nee, nee, nee, ja. En dus ja, moeten we ook een beetje creatief zijn, laten we het zo zeggen. Ja, precies. Maar dat komt allemaal wel weer goed, hoor. Ja, ja, daar ga ik, ga ik vanuit van wel. Want uh, ja, het lijkt me stug dat dit... Het, uh, het nieuwe nieuw gaat worden, nu? Nee, dat lijkt me niet. <laughs> Wat we nu hebben, dat wordt straks het nieuwe oud. Ja, zo is het. Ja, ja, ja. ja. Maar, maar ik hoop je zeker... Uh, uh, ja, uh, gewoon het volgende jaar uh, eventueel weer uh, terug te zien hier in de studio... Als het, uh, als het daar mogelijk is. Het moet ook voor jou mogelijk zijn natuurlijk. Uh, ik weet, ik, ja. Nee, je ja, ja. hebt ook je optredens natuurlijk. Ja, ja, ik heb ook gewoon uh, mijn dingetjes die doorgaan. Ja, ja, ja, ja. dat ja. Toevallig niet, maar... Ja, ik zit nu midden in mijn promotieperiode, dus ja, ja ik, ik, ik, ik heb heel veel radio-interviews en dingetjes te doen, dus ja, ik heb het wel gewoon druk ermee. Ja, ja, ja. Maar als ik een plekje voor jou over heb, Fred, dan maken we een plekje vrij en dan, dan komen we gewoon even langs. Ja, dat is prima. Ja, ik ben toevallig plot bij jou in de buurt geweest uh, afgelopen, even kijken, een week of uh, uh, vijf terug, ja, ja. En, en niet even langskomen voor een kopje koffie en een stukje fly. Ja, als ik je kon vinden. <laughs> nee, maar ik, ik ben even... Ja, ik was daar even een weekje, denk ik, ja. Dus, Oké, okay, uh, nou, leuk. Ja, nou, dus... Uh, maar, maar dat komt goed. Dat haal ik nog wel een keer in dan. Ja, dat komt helemaal goed. Hey, Eddie, we gaan hem lekker draaien. Ja, dat lijkt me een mooi, uh, mooi plan. Ja, hey, uh, is, uh, hij is ook nog te volgen op YouTube, hè? Ja, ik ben gewoon te volgen op YouTube. Hè. Daar, uh, zoals je weet, ik heb daar mijn eigen kanaaltje. Ja. Mensen kunnen me volgen op Instagram, op Facebook. Ik heb een website eddywester.nl. En als ze echt wat meer informatie willen hebben over wat ik straks weer ga doen allemaal met betrekking uh, wat ik kost en dat soort dingen. Ja. Even een berichtje sturen naar info.eduwester.nl en dan komt alles goed. Nou, dat gaat zeker goed komen. Dat dacht ik wel. Ja toch? Zeker weet ik. Oké, okay, Eddy. Hey, ik wens jou een heel goed weekend. Ja, wij jou ook. En uh, nou, bedankt voor de aandacht en tot de volgende keer. Graag gedaan. Hey groetjes. Goed weekend. Hoi. Hoi hoi. Ik ga graag proberen om nog met jou te praten. Jij hebt mij bedrogen. Ik had het in de gaten. jij ging snart van huis? En jij dacht hij hoort het niet dat dit mens. Mij... En gebruik je verstand Jij bent toch de zoon in ons huis Zo kan ik niet leven Ik gaf jou werkelijk alles Waar is die droom gebleven Ik kan het niet begrijpen Wil jij een ander leven Het leven er nog waar. Ja, zijn naam doet natuurlijk al uh, vermoeden. dat. Uh, ja. Gewoon zijn achternaam al. Wester, hè? Amsterdamse. Ja. Hij komt uit Amsterdam. Deze man is geboren in Amsterdam. En momenteel woont hij in. Ja, Apeldoorn. Ja. Maar, uh, maar het liedje, ja. dat. Uh, het liedje, dus ja, het klinkt ook erg, maar ik wil een beetje Amsterdamse, moest zeggen. Ah ja, uh, genoeg gekleed. We gaan verder met, uh, met een beetje muziek. En uh, die wisten was dit: U luistert naar Entertainment for You, Janiva Magnes. en Volmeer Me Again. Cause without you, God knows I can't Op één radiostation, één radiostation. Radio, radio. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You.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 en de tijd van gaan is weer gekomen. Maar waren weer twee uurtjes. entertainers voor Lekkere muziek hier vanaf de Tolweg Wij a Bij in Zandvoort. En met het programma Entertainment voor Mijn naam is Fred Hei En ik wens u een heel goed weekend. Geniet ervan. En doe geen domme dingen. Blijf gezond. En graag tot volgende week. Groetjes. Bye bye. Zwaai zwaai